Hey, we're young and we don't know We won't find out until we grow Well, I don't know if all that's true Cause you got me, and baby, I got you babe. Hey, I got you, babe I got you, babe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 The spring, I got you to wear my ring.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 Een eluster duo zou je kunnen zeggen. Sunny en Cher was in de jaren 60 en 70 best wel omstreden vanwege allerlei toestanden. Sunny is trouwens nog politicus geworden en Cher... Ja, zien ze nog eigenlijk? You, nou ja, tot enkele jaren geleden was ze nog geweest wel hip en happening. Jorden, I've Got You, baby. Aan het begin van het tweede uur van de show, welkom. En fijn dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Ik heb heerlijke muziek voor je en vooral ook een paar nummers waarvan je denkt: huh, dat is lang geleden. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. Een van die nummers waarvan je denkt: huh. Dat is inderdaad lang geleden heb ik heel lang niet meer gehoord. Is deze van de Mark Clark Band. En One Hit Wonder, oftewel één hit daarna nooit meer iets van gehoord. Luister mee naar The Worn Down Piano.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 So just put, put it aside, Shouts filled the room and the action went on, and the cries of the crowd were stopped by a song.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 Geweldig uit de voering van het prachtige nummer Stairway to Heaven. Far Corporation. Ach, oorstredende muziek hier bij ZVL. En, uh, en voor ook een oorstredende Mark en Clark Band dus. De ja, uitgewoonde piano zou je kunnen zeggen. Straks gaan we het ook weer over muziek hebben in een reportage van Jeroen van Gent. Want hij vroeg de mensen op straat van welke muziek wordt u nu echt vrolijk. Ik vond dit... En u boren het straks hier bij ZVO. Z -V -L. Ik ben een wonder, ik ben een wonder Ik ben zonder twijfel mateloos bijzonder Hoe je het ook went of keert, ik blijf door mij gefascineerd Van top tot teen, van boven en van onder Ben ik een wonder, ik ben een wonder Ik sta vandaag voor uw model, vier rechtop door mijn gestel Mijn sterke botten houden mij goed staande ik heb ze nodig, allemaal 206 in het totaal. Zonder was ik slechts een zak organen. En dan mijn huid, ach mijn huid, door mijn vel droog ik niet uit. En zonder zweten werd mijn lijf steeds heter. Zo blijft mijn lichaam lekker koel cool en heb ik overal gevoel, verdeeld over wel twee vierkante meter. En dat voelen komt, kan ik vertellen, door miljarden zenuwcellen, allemaal verbonden met mijn brein.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 maar mijn hersens even serieus, een machine zo mysterieus Bevat me motoriek en fantasie Een harde schijf vol met herinneringen, liedjes om voor u te zingen Het is toch allemaal volstrekt magie En het is wat flauw, maar als ik nou alleen maar deze toon aanhoud Al is dat voor de melodie wat zonde Krijgt u vaste rillingen door mijn stembanden Hun trillingen precies 220 per seconde En die trillingen gaan door de lucht En na een onzichtbare vlucht Bereiken ze uiteindelijk uw oren Stijgbeugel aan beeld en hamer Werken daar nauwkeurig samen Zodat u heel dit lied perfect kunt horen En ik ben nog lang niet uitgezongen Want in je borstkast zijn twee longen En die halen adem keer op keer ze zijn heel handig in gebruik, want heel de dag door gaat je buik Zonder na te denken, heen en weer We zijn een wonder, we zijn een wonder We zijn stuk voor stuk uitzonderlijk bijzonder Hoe je het ook bent of keert, ik blijf door ons gefascineerd Van top tot teen, van boven en van onder Zijn wij een wonder, we zijn een wonder Dit lied kost pakken energie, ik ben er echt nog langer niet Gelukkig heb ik gisteren goed gegeten. En heel dat heerlijk avondmaal gaat door. Zes meter, darmkanaal kanaal wordt morgen vroeg met liefde uitgescheten. En mijn bloedbaan heeft het ook getroffen. Daar komen al die voedingsstoffen door mijn spijsvertering in terecht. En mijn bloed dat heeft dus elke keer, als het weer mijn hart passeert, honderdduizend kilometer afgelegd. En dan mis ik nog de alvleesklier mijn linker en mijn rechter niet. Zoals knieën, ellebogen DNA met alle varianten Organen om ons voor te planten Mijn neus, beton, mijn, mijn tanden en mijn ogen Dus heb je ooit eens niet je dag? biedt het leven tegenslag Het hoort er wel eens bij, ik kan het weten Maar word niet zwaarmoedig, depressief Neem mijn leven niet voor lief Eén ding mag je zeker nooit vergeten Je bent een wonder Je bent een wonder je bent zonder twijfel mateloos bijzonder. Hoe je het ook bent of keert. Ik blijf door jou gefascineerd. Van top tot teen, van boven en van onder. Ben jij een wonder? Je bent een wonder. Het is wat, hè? Een beetje een lesje biologie op deze zondagmorgen. Natuurlijk, grappig eigenlijk. En nu weten we weer hoe we in elkaar zitten. Niet waar, Zomer gratis en voor niks. Michiel Wetser, een uh, leuke single. Ik ben een wonder. En voor Ace of Base en All That She Wants. Tja, het is al, uh, even kijken, een ja, minuut of uh, acht, negen voor uh, half twaalf. De tijd schiet op op deze zondag. Tijd voor iets moois. Twice as much. Zij zitten op een hek sitting on a fence. Kom je net bij de show? Wees welkom. Since I was young I've been very hard to please. And I don't know wrong from right. But there is one thing I will never understand. Some of the sick things that a een to a man, so Trying to make up my mind Really is so hard of mine, So I'm sitting on a fence All of my friends at school Grew up and settled down And they mortgaged up their lives When things got said too much But I think it's true They just get married cause they've nothing else to do, so I'm just sitting on a face You can say I got no sense I'm Trying to make up my mind The choice you made wasn't really right, but you got, and you don't come back. We hebben het uh, steeds over One Hit Wonders. Je weet wel dat zijn de hits uh, van mensen die maar één hit hebben uh, gemaakt. En nou, Mardi Gras is ook zo'n uh, One Hit Wonder. Tja, bijzonder hè? Zo'n lekker nummer en geen opvolger weten te vinden. Nou ja, too busy thinking about my baby. En ervoor dus twice as much and sitting on a fence. Overigens, in deze show wordt uit alle macht geprobeerd om u als luisteraar fijne muziek voor te schotelen. Ik doe echt mijn best om een hele leuke afwisseling te maken voor u op deze zondagmorgen. Uh, maar van welke muziek wordt u eigenlijk vrolijk? Dat is ook een goede vraag, vind ik. Nou ja, Jeroen Vergent stuurde we de straat op met zijn microfoon. Vroeg het u? Ja, een goede vraag denk ik. En uh, hier zijn ze, uw antwoorden. Van welke muziek word jij vrolijk? Waar ik vrolijk van word? Van welke muziek? Oeh, ja. uh... Wat is daarvoor nodig? Ja, het is heel divers, moet ik heel eerlijk zeggen. Het ligt een beetje aan welke stemming ik ben. Ja? Ja, Dus het is uh, vrij divers. Ik kan heel vrolijk worden van hiphop. Ik kan heel vrolijk worden van klassieke muziek. Dus het is van alles wat. Hé, hey, ja. heel divers inderdaad. Heel divers. Ja, ligt er hem net aan, maar meestal aan een beetje popmuziek van deze dag. Van uh, de huidige tijd. Gewoon een beetje upbeat muziek, zeg maar. Upbeat muziek? Ja. En is dat alleen in het weekend voor uitgaan of is dat gewoon de hele, de hele week door? Uh, meestal heel leuk door. Ja, en uitgaan doe ik natuurlijk nog niet tegen het weekend. Ben ik nog iets te jong voor. Ja, meedoen nou. Maar um, ja, nee, meestal gewoon door de hele week. Als ik een beetje, een beetje iets vrolijker wil worden, dan uh, luister ik naar dat soort muziek. Van welke muziek wordt u vrolijk? Oh, uh, binnenkort is weer een songfestival. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Ja. Dan komen er allemaal leuke liedjes langs. Uh, en, en een paar hele slechte, maar ja. ach, een beetje erger er tussendoor. Dat is ook wel leuk, toch? <laughs> Van welke muziek wordt u verrolijk? Van Ramstein. Van Ramstein? Ja. Oh. Uh, ja. En u zegt het zo, dus ja. het is een beetje voor schuim. Maar... Nou ja, mensen vinden het wel raar in mijn leeftijd, maar ik vind het ja. uh, goede muziek. Maar ik hou ook gewoon van alle genres, voor uh, top 40. Moderne muziek. Ja. Oké, okay, maar waarom Ramstein? Ja, ja vind ik gewoon uh, lekker rauw. <laughs> ja, dat kan wel zeggen. Ja, ja. ik weet niet. Dat is herinnering ook van vroeger. En uh, ik vind het gewoon goede muziek. Herinnering van vroeger bij Ramstein. Ja. ja. Ja, weet niet. Dat is gewoon een beetje aan de jaren 80, dat doen we dat altijd denken. Ja. Yeah. Ja. Ja. Maar... Het is nog niet dat ik elke dag het opzet. Maar nee. als ik het hoor, dan word ik er heel vrolijk van. En ik ben er ook een paar keer naar een concert geweest. Hey. Ja. Maar dat is echt muziek die je vrolijk maakt. Dus dat is echt ja? antwoord op de vragen. Ja, ja. Dat, dat wel, ja. ja. En luistert u dan, wat is het? Zijn het de teksten? Is het de muziek of het, het is, um, ja. mm, dus ik ben gewoon. Um, het is wel grof. Dat vind ik soms ook wel. Maar hoe <laughs> um, ja, moet ik het nou zeggen? Zij zeggen gewoon wat het op staat, vind ik dan. Ja, uh, recht ja. Op, Recht op En ik ben zelf best wel netjes in dingen. En dan, zij zijn best wel grof. En dan misschien trekt dat ook aan of zo. Oh, ja, um, bijvoorbeeld Ed Sheeran, um, zoiets, maar ook uh, top 40 muziek als nu met Bruno Mars en zo. Gewoon okay. een beetje het uh, tempo. En Bruno Mars is echt om op te dansen, doe je dat al? Of wil je dat graag? Laat zo zijn. Nou, niet heel erg, maar uh, ja, soms als je dan in de keuken staat, dan ga je dan uh, ja. wat, uh, bijvoorbeeld eten te maken en die muziek komt op. Dan is het natuurlijk wel lekker even uh, springen, zeg maar. Ja, dansend eten maken. Zoiets, <laughs> zoiets, ja. Zoiets, ja. Van welke muziek wordt u vrolijk? Van welke muziek word ik vrolijk? Dat nou, is niet zo Heel veel muziek. Ja. En dat varieert van 60e jaren. Tot, uh, tot heden. He, dus u, u, u, iedereen kan met u alle kanten uitzeggen Qua ja, muziek. Of niet? Er zijn grenzen natuurlijk. Ja. Maar... <laughs> Wat zijn de grenzen? Gelijk even. Nou, als het echt <laughs> heel hip hop achtig wordt. Oh, dat, ja. dat is nee. niet meer mijn ding. Nee, ik begrijp niet. Ja. Uh, ik neem aan dat klassieke muziek dankstemmig kan zijn bij een andere gemoedstoestand. dan vrolijk zijn. Ja, nou ja, Je als gedraad. ik uh, de hele dag gewerkt heb, vind ik het heel lekker om dan gewoon thuis te komen met uh, klassieke muziek op de achtergrond, zodat ik lekker kan ontspannen. En als ik zeg maar ga sporten dan uh, mag het wel wat meer uh, ja, een tempootje bevatten, zeg maar. Dus uh, ja, daar zit wel verschil in. Kun je een voorbeeld noemen? Van muziek? Uh... Van klassiek, wat eerst dan? Nee, ik vind Vivaldi bijvoorbeeld, dat vind ik heel leuk. Maar goed, dat is natuurlijk best uniek voor mijn leeftijd dat ik dat leuk vind. Best wel. Ja. Ja. Um, dat vind ik heel fijn, maar dat vind ik gewoon prettig als achtergrondmuziek. Wat ik ook heel leuk vind is een beetje lounge, lounge achtige playlist, vind ik gezellig. Om gewoon op de achtergrond aan te hebben. En voor sporten, ja, dan ga ik wel meer naar de, naar de hip-hopp-achtige yeah. muziek. Dus uh, Drake en uh, dat soort dingen. Nou, het ligt er een beetje al waar ik de stemming van ben. Ik wil s'avonds wel eens klassiek opzetten onder het werk... Uh, uh, Pop, rock of Italiaans of zo. En ja, zo. Italo? Of? Ja, ja, ook Thatia, ja, Ja, maar ook gewoon de uh, Italiaanse radiozender, kijken wat er langskomt. Oh, ja. hey. Gewoon altijd nieuwsgierig wat daar speelt. Zijn dat vakantieherinneringen van vroeger of zo? Ja, ook wel. Maar gewoon ook, uh, daar zit wel leuke muziek tussen. Ja, oké. Okay. En vrolijk van worden, uh, is dat essentieel? Zou u een week zonder muziek kunnen? Als het nou moet, dan overleef ik het wel. Maar ja. liever toch niet? Liever niet. Nee. Okay. Ik ben best wel brede muziek smaak, maar toch uh, want dat maakt me wel vrolijk dan, als je het zo vraagt. Ja. We hebben een laatste avondprogramma met rustige muziek. Ik denk niet dat nee. de Ramstein erin past. Nee, dat denk ik ook niet. Ik <laughs> wil dat ik mijn weer niet aandoen. S'avonds maar... laat hoeft het voor mij dan ook nee. Dan mag je wel rustige muziek. Ah. Uh, ja. hebben ze ja. voor Ramstein ook wel een paar hele rustige nummers, toch? Nou, jawel. En ik heb, ik heb ook een cd gehad, ook een liedje over, over het afscheid nemen, over sterven. Op zich heel mooi ook, ja. Ah. Nou, ja. Kunt u een titel verzinnen dan? Uh, adieu, goodbye, à vie de zin, heet het. Dat, dat is misschien iets dan? Ja, ja. Ook met werk. Ik werk ochtends bij de ochtendkrant, zeg maar. dus er staat ook altijd vrolijke muziek op. En dan een beetje lekker wakker worden, zeg maar. Het yeah. is toch ook wel essentieel om een beetje lekker wakker te worden. Hoe komt de muziek tot jou? Want het is een radio, dus waarvoor? Ja, radio of uh, ja, via Spotify. Of, uh, dat. of soms, uh, heel soms ook via mijn plaatsspeler. Met, uh, Plate. met platen, echt? Met platen, ja. Hey, kijk. Met oude plaatjes nog. Of, of nieuwe natuurlijk, want het is tegenwoordig ook best wel populair. Ja. Maar uh, dat. nieuw. Ja, hey, wow. is, uh, ja. En die klassieke kunstiek, is daar misschien meegegeven door ouders of, zo? of voor ja. familie? Ja, ja ah. door mijn ouders een beetje inderdaad. Ja, klopt. Juist, Als ik dan is... thuis was en dan zaten ze een boek te lezen en op de achtergrond uh, hoorde je dat inderdaad. Dus ja, dat, dat, uh, ja. Ja. Ja, dat is goed. Beatles, ja. Bee Gees, dat soort nummers. Moody ja. Blues. En, uh, Charles. Huh? Ray Charles Beatles. vind ik ook wel leuk. Ja. En tegenwoordig vind ik, kan ik ook wel luisteren naar nummertjes van Suzanne en Freek. Suzanne, oh. ah. ken u die? Nee, geloof nou, ik niet. Moet je eens doen. En <laughs> een titel? Nou, de, uh, blauwe, blauwe, blauwe, zon heet dat, geloof ik. Aha. Maar dat zijn er meer. Nee, ik ben ja, benieuwd. Er ja, ga kijken. Maar ik hoor dat wel eens langskomen. Dus. En echt vrolijk worden, hè? Dus, ik bedoel, het is wel belangrijk. Ja, daar kan ik wel vrolijk van worden, zeker op deze sombere dagen. Ja, want dit was niet een zonnetje en als je weer getrokken. Ja, ik denk nou, zet nog even door, maar mooi niet muziekje opzetten. Nee, maar ik bedoel, het is een soort van, laten we zeggen, medicijn. Ja, voor mij zeker. Ja, absoluut. Als het verboden zou worden, dan zou dat echt een probleem zijn. dat zou zeker een probleem zijn. Dat heb ik alles meegemaakt. Meegemaakt. 1974, 31 augustus. Oh ja, Veronica. Dat zit me nog heel hoog. Ja, oh, u toch ook? Ja, nee. heel veel mensen. Oh, daar moet ik even over vragen. Dan. Ik, ja. ik, ik heb dat inderdaad best wel bewust meegemaakt. Ja, vond het ja. heel erg. U luisterde veel naar Veronica? Ja, heel veel. Eigenlijk dag, nou. Nou, dag en nacht dag is overdreven, maar uh, hij stond altijd wel aan. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb er veel van teruggevonden mooie foto's op Pinterest. Moet je misschien eens een leuke tip? Nou, daar heb ik voor u ook nog wel een tip. Want uh, ik, uh, werd, ik denk dat het nu afgelopen is, want het is 50 jaar geleden ondertussen... Er werd één keer per jaar, op, op of rond 31 augustus, in, meestal in het rockart museum in Hoek van Holland. Daar werd een uh, denkingreunie. En, ja. ja. en de afgelopen keer, dus vorig jaar, was het op het oude Veronica-schip in Amsterdam. Ja. Daar, daar ben ik ook geweest. Aha. En daar heb ik nog een aantal oude corifeeën gezien, zoals Tieneke, Wil Luik ja, Daar wilde ik naartoe. Hè. Ja. ja. Leuk, ja. ja. leuk. Ja. ja, nou, je moet het doen. Het was ja. echt, uh, ze hadden ook zelfs niet gedacht dat het zo druk zou worden, want dat is echt een bommetje vol. Ja, dat schip dat licht daar, hè? Ja, dat dat licht daar. Ja, ja, van zeg maar. Ja, er is alleen de buitenkant. Alleen de buitenkant, dan... de binnenkant niet meer. Nee, dat hoe is... vond u het? Ja, ik vond het geweldig. Want uh, je, je ziet een hoop oude, nou ook, ook bekende die ik dan in het Rockhart Museum wel eens zie. Eén keer per jaar en dan, nee, van hoe is het met jou en hoe is het met jou? Dat is erg leuk. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen.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 See the sure I felt you Kijk, vorige week naar Tribute. Dat is een uh, tv-programma van SBS6... waarin Tribute-bands optreden. En een van die bands, ja zou je kunnen zeggen... was uh, dit dus. Diane Ross en de Supremes. Het wordt vanmiddag herhaald, geloof ik. Hè, op SBS6, als ik me niet vergis. En anders wel ergens op Net5 of zo. Moet je maar eens even kijken in je tv-gids, uh, je online tv-gids. Je hoorde in ieder geval de oorspronkelijke uitvoering van Diane Ross en de Supremes. Dus met de happening hierbij, ZVL. En verder, Suzanne en Vreek, omdat een van onze ja, geïnterviewden het een prachtig nummer vond. Blauwe dag. Straks over een kwartiertje begint het weer. Ons verzoeknummerprogramma. Ja, kun jij aan deelnemen? Kun jij invloed op uitoefenen als je dat wil? Ga naar onze website www.omroepzv.nl en ga daar naar verzoeken en uh, vul daar een formuliertje in. En uh, heb vooral veel invloed op ons programma straks na 12 uur hier bij ZVL. Dus heb jij een goed uh, idee? Denk je bij jezelf, dit nummer draaien jullie nooit. En dat moet echt bij jullie gedraaid worden bij ZVL. Ga dan naar omroepzvl.nl en dien dit verzoekje in. En dan komt het straks na 12 uur helemaal goed. It's fake So Summer wil even oppassen met het drinken van koffie want ik zit hier al met de achtste bak geloof ik. En dan krijg je borderline uh, ja reacties zou je kunnen zeggen. Of neigingen. <laughs> nou ja, niet helemaal natuurlijk. En niet zoals Phil Carmen het bedoelt. Borderline hoor je. Borderline Down uit 1992. Lips een prachtige nummer 1 hit. Een mooi dance hit uit 1980 hier in de show. Het loopt alweer op het einde van de show. Och, wat gaat de tijd snel. Deze 224ste aflevering alweer van de Zondagmorgen van. Dus ja. Volgende week de 225ste, zullen we maar zeggen. Zover is het nog niet. Eerst Rob Nijs. streel Smit, jawel, en uh, Chantal Jansen samen in Ich bin wie doe hun nieuwe single, jawel. En daarom hoorde je hem hier in de show aan het einde van deze ja, zondagmorgen van ZVO. Je hoorde ook nog even Rob Meneis en Zondag. Voor mij zit de cluster op van vandaag. Het is meteen lekker veel verzoekmuziek, dus blijf luisteren. En ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En ik hoop dan iets minder koud, ja, ervaringskoud dan, hè. Uh, ik wens je een hele mooie dag en wat mij betreft dus tot volgende week zondag om een uur of tien. Dan ben ik hier en ik hoop jij daar.